Michel Koenen met het NOS-journaal. Het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie... waarschuwt dat het ergste van de coronacrisis nog moet komen. De pandemie heeft inmiddels aan 166.000 mensen wereldwijd het leven gekost. WHO-directeur Tedros zei niet waarom hij denkt dat het nog veel erger wordt... maar hij verwees naar de Spaanse griep... die 100 jaar geleden zeker 100 miljoen mensen het leven kostte. Omdat we nu de technologie hebben... moeten we een situatie als 100 jaar geleden voorkomen, zei de WHO-baas. Het kabinet trekt de komende tien jaar jaarlijks een half miljard euro extra uit om schade door stikstof in natuurgebieden tegen te gaan. Ingewijden bevestigen een bericht van RTL Nieuws. 300 miljoen is voor natuurherstel, 200 miljoen om de stikstofuitstoot te beperken. Het kabinet wil meer boeren uitkopen. Er zijn nu al regelingen voor varkensboeren en ook rundveehouders wordt het makkelijker gemaakt om te stoppen of de stallen duurzamer te maken. In het pakket zitten ook maatregelen om de stikstofuitstoot van de industrie en de scheepvaart te verlagen. Honderden Nederlanders hebben zich aangesloten bij een grote claim tegen de autoriteiten in de Oostenrijkse deelstaat Tirol. Ze voelen zich bedrogen omdat het wintersportseizoen gewoon doorging terwijl het coronavirus er al rondwaarde. Later bleek dat duizenden wintersportgangers met het virus besmet zijn geraakt waardoor het daarna verder door Europa werd verspreid. En de grote natuurbrand in de Peel bij Deurne is nog niet onder controle. Er worden twee Chinook-helikopters ingezet... om de brand van zeker 100 hectare te blussen. En brandweerwagens die kunnen moeilijk in het veengebied komen. Bij de brand komt ook veel rook vrij. En met een NL-alert worden mensen in de buurt opgeroepen... om binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het helder... met nog steeds een schrale oostenwind. Het koelt af tot een graad of vier... Morgen overdag zonnig en droog bij 14 op de Wadden... tot lokaal 21 graden in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Op haar en 1,2 miljoen anderen. Geef op diabetesfonds.nl Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de avond. The big dog Oh,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 Oh uh -huh. Heeft het. En jij beleeft het!